Christiaan Bonenbakker met het De van een dodelijke woningoverval in Gees in Drenthe gaat vrij uit... omdat het Openbaar Ministerie een onjuiste getuigenverklaring in het dossier had gedaan. Tegen de man was 12 jaar cel geëist. De twee hoofdverdachten kregen wel 12 jaar cel. Tegen hen was 15 jaar geëist. Bij de overval in juni 2016 in Gees overleed de 69-jarige bewoner van het huis. Bij gevechten in het grensgebied tussen Israël en Gaza zijn drie Palestijnen gedood en 150 mensen gewond geraakt. Palestijnen protesteren langs de grens tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Ondanks waarschuwingen van het Israëlische leger dat ze daarmee hun leven op het spel zetten. Vorige week vielen er bij botsingen 20 Palestijnse doden en ruim 1400 gewonden. Het gaat beter met de vergiftigde ex-pion Sergei Skripal. Hij verkeert niet meer in kritieke toestand, meldt het Britse ziekenhuis waar hij ligt. Hij reageert goed op zijn behandeling en herstelt snel. Skripal werd begin vorige maand aangevallen met zenuwgas. Zijn dochter, die ook werd vergiftigd, mag binnenkort waarschijnlijk het ziekenhuis verlaten. Bij de dodenherdenking op de Waalsdorper vlakte mogen geen dikke mensen meer in de Erewacht staan. Volgens de organisatie is het niet mooi als leden van de Erewacht een fors postuur hebben. Wie een dikke buik heeft krijgt daarom een andere taak bij de herdenking in het Duingebied bij Scheveningen. Het besluit valt bij de betrokkenen niet in goede aarde. Ze spreken van discriminatie.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 In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel drie kwartier oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert. Vijf kilometer door een auto met pech. 20 minuten verdraging op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen komt door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Ook bij Utrecht gebeurde een ongeluk op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En daar kom je nu ook in 2 kilometer file vanaf Bunnik. Door een ongeluk staat er ook file op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoon bij Oud-Beijerland. Daar is de file 4 kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. En ik moet u dus zeggen, Zandvoort draait echt door. Ja, jij niet meer. Ik niet meer. Nee, nee, nee. E Eén keer doe ik het niet. Kijk, nou gaat er een duim omhoog. Eén keer doe ik het niet. Ja, yeah. yeah. slijmbal. ja. Yeah. Goedenavond luisteraars, we zijn, we zijn weer terug. En we zijn er echt weer, hè? Ja hoor. En wat gaan we nog krijgen in de tweede uur? Nog veel meer ellende. Ook, ook. Kwart over gaan we het recept van de dag doen. En dat is een... Van de dag? Van de dag. Van de week? Van de een stampotje. Een stampotje. En om half gaan we het weer voor het komend weekend doen. En dat ziet er toch wel heel gunstig uit, ja. denk ik. En om kwart voor is het, uh, ja... We gaan maar lekker drinken, het bezopen nummertje. En, lala, en gaan, ja. ja, het is een hele mooie. Nou. Nou, die ken ik nog van vroeger hoor. Brr. Jonge, jongen. <laughs> het is echt vreselijk. Nou, ja. ik wens u goed. in ieder geval veel plezier. <laughs> ja, en sterkte. Dus ja, en, eigenlijk. <laughs> ja. Nou, ik begin uh, met uh, Cindy Lauper. Ah, Cindy Lauper. Ken je hem? Mooi. Ne? Nou, niet persoonlijk, maar... Nee, uh, maar ik kan goed zien. Uh, een mooi mens. Ja, zeker. Ja. Girl chance to be one to have fun. Nou. Als je maar plezier hebt, toch? Absoluut. Ja, nou, nou dat hebben wij wel hier, hoor. Zeker. Goed. Mijn naam is Hans Ossenaar. Veel plezier. We just hebben have fun. Cindy yeah. Loper. Dat ja. nou, is niet alleen girls hoor. Nee wij ook niet. Wij ja. hebben ook altijd... Uh, en wie bol. zijn wij? Nee de mannen. Ook tijdens oh. het zingen. Behalve de met uh, Just Can't Stop The Feeling. Ja. Nou, van Justin Timberlake. Oh dan, nou we het daar toch over hebben. Ja. Een um, bruggetje hé. Hey. Hey, goed. Zeg Nou dat weet nou, hey, nou, nou, nou, nou, nou. ik nog niet. Dat hangt Moet ervan af nou, wat er nu gaat komen. Nou dat je kaarten kan winnen voor Justin Timberlake. Ja, um, uh, uh, we hebben heel veel snackbarren hier in Zandvoort. Uh, de Silvermeel en de Eerste Halt of de Oude Halt en zo ook uh, het plein. En uh, zij um, hebben tegenwoordig zwart softijs. Dus echt, het ziet ja. er heel vaag ja, uit. Ja, dat is de, van de nieuwe swirl. Is ja, dat precies. Ja. En uh, de swirl goes black heet ja. dat ook. Ja. En dan zeggen zij dus deel je foto met ons zwarte softijs. En dan maak je kans op kaarten voor Justin Timberlake. Nou, toch een leuke actie. Waar smaakt dat naar? Naar soft ijs. Maar niet <güls> naar, naar drop of zo? Of? Nee. Nee, steenkel. Oh. <laughs> ja, ja dan, nee. Ja, het moet ergens zwart zijn. Het moet ergens uh, smaken, toch? Ze zeggen hier zo van, creëer een toffe uh, uh, fashionfoto met het zwarte ijsje. En win daarmee kaarten voor Justin Timberlake. Dus uh, oh. ja, leuk. Komt hij naar actie. Nederland dan, of niet? Blijkbaar. Ja, denk het dan. Dan is dan rot en slopen, hoor. Er Zit een geheel onverzorgde voetreis bij. Ja, precies. En een zwemles. Ja. Maar je moet wel A-diploma hebben. Misschien kunnen we straks nog even dat nummer draaien. Ik kan Hans de tekst nog even oefenen. Ja, dat kan. Ja, doe maar. Maar doen we niet. Maar het kan wel. Dames en heren, ja. Zeg niet van, oh, die is zwaar, maar zeg, die heeft een L-Lende. Wacht uit. Smokey sings ABC. Ja, dat is natuurlijk een ode aan Smokey Robinson. Oh. Mooie muziek gemaakt, die man. Ja, dat zeker. Ja. Dat ja. zeker. Als dat niet zo was, dan zei ik het niet, Hans. Nee, nee dan heb je ook weer gelijk. Nee, natuurlijk heb ik gelijk Hans anders. Dan um, zei ik het ik ook dan. niet. Ach. Jongen, hij, wil, hij wil gewoon gekieteld worden. He. Wat wil ik? Mm -hmm. Hij wil gewoon gekieteld worden. Mm -hmm. Nee, want ik kan niet echt kietelen. Oh, oké. Okay. GELACH ja. <laughs> Ja, ja, ja. ja, wat zullen we eten? Nou. Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wat gaan we eten? Wie is de man die tegen het zeggen kan? Don't put. Don't put. Don't put. De groenteman. Tja, tjau, tjau. Je zit gewoon door je eigen jingle heen te houden, hoeren. Dat is helemaal wat. <laughs> hij geeft ons <laughs> af en toe pas donder dat we ons mond moeten houden. Ja. En dan gaat hij er zelf doorheen zitten tetteren. Stampot. Stampot. Hoi, stampot, Ja. Ik ga het vertellen wat we gaan eten. Ja, we hadden het er net al over. Ja, we gaan pastinaak wortelstamppot eten. Ja. Ik, vind het, ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Dit is, is toch, toch een stamppot? Ja, het is het wel. Echt wel. Ja, ja. het Echt wel. lekker is, dat is een tweede. Maar goed. We gaan het, we gaan het toch wel even doen. Wat, wat voor... ze, zeggen, ze zeggen dat het een heerlijke stamppot is... met extra veel groente... en op smaak gebracht met tijm en mosterd. Ja, dat heb je wel nodig. Maar pastinaak smaakt nergens naar. Nee. Goed. Uh, goed, wat, wat we gaan nodig? we erin doen? Voor vier persoontjes... Hebben we 600 gram... Het is kindermaaltijd, begrijp ik nu. Ingrediënten. Ja. Ja. ja. Nou, jij mag het straks ook eten, goed? Nee, oh. wil ik niet. Nou, ik ga eerst ja. even vertellen hoe het maakt wordt. Ja. We, we hebben nodig 600 gram pastinaak. 600 gram wortel. Twee uien. Een teentje knoflook. Kijk, dan komt het al aardig in de richting. Een teentje knoflook, een teentje tijm, een theelepel tijm, een theelepel tijm, <laughs> <laughs> twee ja. eetlepels mosterd, en een scheutje melk, en twintig gram boter. Stampot. Ja, en voor stamppot heb je in ieder geval nodig een stamper. Een stamper! Een stamper, <laughs> Dat heel wist goed, ik, hè? Heel, Oi, goed he? heel goed. Stampertjes, leuk, het is Ja. Oei. Stampertje. Ja, je bent Hi -hi. nog niet aan de beurt. Oh, nou. Even mond houden, Zit ja. op dan, jongen. Oh, sorry. We gaan het even maken. En schil de pastinaken en de wortel en snij ze in stukjes. Kook ze 20 tot 25 minuten in een ruime hoeveelheid water met een snufje zout gaar. Snipper ondertussen de uien en de knoflook. Brit de boter in een koekenpan en fruit de ui en de knoflook bruin. Voeg de tijm toe aan de uien en bak even mee. Giet de wortels in de pastinaken af en doe ze terug in de pan. Stam ze fijn en voeg de mosterd en de uienmengsel met de boter en vocht uit de pan toe. Schenk een beetje melk erbij, zodat de stampoort lekker smeuïg is. Breng eventueel nog wat op smaak met peper en zout. Lekker met een rookworst of een gehaakbal. Ah ja, geofend. Dat hey. ja, is wel lekker. Ja. Hey, pst, heb je geoefend? Hoe dat? Het ging er rrr uit. Ja, maar anders wordt het kon je niet eens betrappen op een foutje. Wat is <laughs> maar dat ik, nou? we <laughs> zijn saai. Wat saai. Wat ik wel kan zeggen. Het zit, we hebben het ook gezet op onze eigen website. Zandvoort draait met een T door. Op Facebook. Ja, op, ja want anders gaan fase. ze op het wereldwijde web zoeken. Maar zeg en dan ook niet. je wel Of je, niet. Want, weten of je boef, want hij heeft gerepeteerd. Ja, hij heeft gerepeteerd. Hij heeft hij gewoon ik 24 keer. Hij heeft het voor jou ja. Kom, we gaan... Uh, Past aankluisteren. Pastien uh, ja. Eet smakelijk. Mag ik nou? Nou ben jij. Ja. ja. Hallo. Hallo. Hoe is ik weer? Ja, ah. daar ben je weer. Ja. ja, hoe is het netje? Heel ja, Goed hoor. Het is mooi weer straks, hè. Kun je naar het strand? Ja, maar um, ik weet niet of mama me meeneemt. Oh. Hm. Nou. Ik was weer een beetje bij de hand geweest. Oh, een beetje weer een beetje ja. bij de hand geweest. Maar, maar dan dat vertel ik straks Ik ga eerst een toetje doen, hè. Ja, ga jij mijn toetje doen. Ja. Even prrrr. En ja, doe dan. Jullie hadden het er net al over. Ja, wat dan? ijsje halen? Een ijsje halen? Ja, zwarte ijsje. Ja, dag. Ja, ja. ja dag. Bij, bij, bij, bij... Bij wie? Nou, daar. Nou, ja. Da <laughs> ja. Oh, liggen. En Maar dan wil ik wel van die, die, die pikkeltjes. Oh, ik zei pik. Oh! Ik zei, ik zei, maar ik bedoel van die gekleurde. Ja, pikkeltjes. <laughs> ja, die... ja, dat is het hele geval. Is dat lekker? Um, denk het Heb wel. je al wel eens een keer zo'n zwart ijsje gegeten nee. dan? Nee, is het toch maar sinds, sinds maar, net. Zo. Maar dat het mag, zwart? Um, weet ik veel. En je mag gewoon niks meer Dit is, zwart... hey, is discriminatie, hè? Ja, dat bedoel ik. Nee, dat is het ook. Weet ik veel als jij zo zegt, overleggen? zwart mag niet, oh. dan is het discriminatie. Dus nee, dit dis, dis, dis, is zo lekker. Ja, is lekker. Dit is lekker. Ja. Je wou vertellen, je had er wat ja, mee van. Je want, was stout geweest, of niet? Ja, ik was weer bij de hand, zei hij, oh, stommertje. <lacht> ja. En zij gewoon op school hadden met aardrijkskunde vroeg ze: van, nou, wie weet wat er allemaal in, in, in uh, Zuid-Holland ligt? En toen zei ik: nou, oma. <lacht> ja, het ligt onder de groene ja. Oh, ja. Nou, en dat mocht niet. Mag je dat niet zeggen? Nee. Oh, dat is niet Ze wilde leuk. eerst weten dan waar tante Loes lag en zo, denk ik. Ja. Maar, nou ja, nou oma lag ja. daar. Oh. Nou, doei. Ja, doei. Ja, doei. Tot volgende week, hè. Hans heeft een lekkere. Een ja, lekkere, nee. Hans, shist. ik moet jij trouwens feliciteren. Dank je. Ja. En weet je waarom? Geen idee. Nou, toen ik nog een zaadje was in mijn vaders pijpje. Toen zei jij al ja tegen Jannie. Ja, dat is al heel lang geleden, hè? <laughs> ja. Ja. ja. Nee, dat is niet waar. Uh, ja, 48 jaar is hij getrouwd. Jij, toen was jij toen er, was er al mee. Toen was jij wel, er al mee. Ik was er nog niet. Ja, wel. En dat doet zeer. Nee hoor. <laughs> nee. Nee. nee, maar uh, Jannie en Hans, alsnog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. 48-jarig trouwelijk. Naar de, op naar de 50, hè. Ja, feestje, ja. feestje, feestje. feestje. Is feestie, is Dan worden we eindelijk eens een feestie. keer uitgenodigd, ja. hè. Want ja, maar goed. Ja. Een het even over serieuze dingen. Ze zijn op zoek naar een senior manager communicatie en evenementen. Hou jij van een cocktail op het strand... de lucht van verbrand rubber en het spotten van wild... De lucht van verbrand rubber? Dat staat er echt... <lacht> ja, ik ken Niet van verbrand ja. rubber, maar wel van rubber. Oh. En het spotten van wild... En Hans ligt zo wat onder tafel nu ook gewoon. Hij zit zo... <lacht> <van>. <lacht> enorm in te houden nu. Niet doen. Gewoon lucht eruit laten, anders loop je veel te rood aan, Hans. Want... Ja, ja, nou dat... <lacht> Goed, we doen het gewoon nog een keer. Op zoek naar een senior manager communicatie en evenementen. Hou jij van een cocktail op het strand, het lucht van rubber en het spotten van wild? Dan kun je anderen ook nog enthousiasmeren. Dan is dit de baan die jij zoekt. Ga dan even kijken naar http uh, www.zandvoortmarketing.nl slash vacatures. Daar staat alles uh, helemaal uitgeschreven. Ja, nou, ja okay. goed. Um. <tie> Ik ga gewoon deze doen. Ja, doe maar. Oh. Hij heette... Pim. You. <tie> Gero cream. Met F en een pak. Ja. Ja. Hm. I'm more I'm tired mm -hmm. of the way you play your game and yeah. fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh huh? shit, she's a gold. Yeah. Well, just don't to shit old. Yeah. Ooh, I've got some moves for you. <laughs> yeah, go to my tail, your little boy free. de grote hit in Amerika. Nee, nou, dat, ik ben blij dat het hier ook niet naar de grote hit is. Ja, best wel, hoor. Ja, je best oh. hoog in uh... de... Nou, het de ik, had hem, ik had hem niet Versta. meegekregen, gelukkig. Heb je hem niet nee. meegekregen? Nee. nee. Ik ook niet. Ik vind het niet erg. Nee. Je vindt hem... Uh, dat het niet kan. Nou, dan moet je zelf weten of het kan. Dat maken de mensen zelf wel uit. Nou, meestal zeggen anderen of je het kan, hè? Ja, dat weet ik. wel. heb je gelijk. Ze zit al heel wijs te kijken, maar ze houdt haar mond niet. nee, tuurlijk. Ik laat jullie gewoon gaan. Op het moment dat het gewoon liever is en zo, dan... Ik ben lief. Nee, Maar je doet niet altijd lief. Ik ook. Jij doet ook niet altijd lief. Ik ben hartstikke lief. Ik zeg ook niet dat je het niet bent, maar je doet niet altijd lief. Dat is anders. Ja, precies, Er is een nummertje. Stereo, Volgens mij is dat van een Sandvoortse. Ja. Paula Hagenland. Zwarte Jij... Ja, kwam die uit uh, Zandvoort? Ja. Nee, ze kwam uit Amsterdam, maar ze woonde in Zandvoort. Zwarte Riek. Zwarte Riek. Ik bedoel ja. je? Dat was de, de, schoon, de schoonzuster van Toon Hermans. Niet? Wel? Geen idee. Ik ook niet. Ze woonde oh, mij. van was Jordaan, geloof ik. Of zo. Ja. Nee, Johnny Jordaan. Johnny Jordaan. Dat was het. Ze woonde naast mijn schoonouders. Ja? Ja. Oh. Een lief mens. Ja, was ze echt die? heel lief, ja. Ze was heel oud. Ze en is heel aardig. 92 geworden, geloof ik. Ik oh dat weet ik. Niet. Ja. Maar, uh, zo, ik vond er altijd enorm aardig. Ja. Hans uh, Wijt dat is een leeftijdsgenoot hè? Ik. <laughs> Cfm Radio vanuit Zandvoort presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaijstein. Vanmiddag was er veel bewolking, maar soms scheen ook eventjes het zonnetje. Er waaide een zwakke tot matige zuidoostenwind. Daarbij werd het zo'n 10 graden in het noorden tot 14 graden in Limburg en was het vrij zacht. Vanavond raakt het weer geheel bewolkt en trekt er vanuit het zuiden een gebied met buiige regen het land in. Morgen overdag trekt deze regen weg, waarna er verspreid nog een bui zal vallen. De zon breekt ook soms door, vooral in het zuidoosten. En tijdens de paasdagen, ja serieus? Je zit er een oud weerbericht voor te lezen. Nee, er staat het, uh, uh, de dag van vandaag staat erbij... Maar uh, tijdens de paasdagen valt er overal vaker regen. Ja, goed. Uh, we ja. gaan uh, nog maar eens een keer bekijken. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. En de wind waait uit het zuiden en is meest matig. Morgen wordt het een prima lentedag met een maxima tussen de 17 en de 21 graden. Het is zonnig en het blijft overal droog, maar wel trekken er hoge wolkenvelden over en vooral in het westen van het land. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig. En zondag verandert er niet veel qua temperatuur, maar wel is er waarschijnlijk iets meer hogere bewolking, waardoor de zon regionaal wat lastiger doorkomt. Oh, okay. ik, ik heb een filosofische vraag over het weer. Hè? Als, je, als je weet dat on, on, onmachtig, niet machtig, dat is dus niet, hè? ja, ja. Als het onweer nou geen weer is, of niet weer, wat is het dan wel? Ja, een goede vraag. Het is ja? onweer. Nee. nee. Het is geen weer. Onweer, geen weer. Maar wat is het dan wel? Ja. Ja, precies. Herrie. Onweer. Herrie. <laughs> Before you know it, you're frozen mm -hmm. But something happened for the very first time with you My heart melted to the ground, found something true is een keertje wat stemmig tussendoor. Ja, nou, dat vind ik hm? ook. Dat vind ik een mooi liedje. Moet je hoesten, weidje. Mm -hmm. ja. Nu wil je dan reclame uit. maken voor Pieter Buren, hè? <laughs> <hums> <hums> ja, nou, ik kan het niet te hard doen, want dan stik ik er echt in. Maar ja, dat gaan we maar. niet doen. Nee. Hans, vertel. Ja. Nou, ik, er is een, een, een, een 9 april, is er is een informatiebijeenkomst <hums> over het Pellersgebied. En dat is een, uh, over de herontwikkeling van het Pellersgebied. Het Pellersgebied is een onderdeel van het project Entree Zandvoort... dat de verbinding tussen station en strand aantrekkelijk moet maken. De komende jaren krijgt het gebied tussen de station tot Anne Boulevard... ter hoogte van Hotel Bouwerspellas een opknapbeurt. De eerste stappen zijn gezet met het aanpakken en verfraaien van het stationsplein en het aangrenzende straten. straten. Op deze avond horen, horen ze graag wat u vindt van de plannen... voor de nieuwe bebouwing en de openbare ruimte. Meer informatie over het project Entre Zandvoort vindt u op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl En u kunt zich aanmelden voor deze avond via e-mail w.vanderpoel@haarlem.nl En de informatiebijeenkomst is om 9 april van 8 uur en het inloop is om kwartverdacht in de grote zaal van de blauwe tram louis Davids carré nummertje 1. Ja, dus als je er wat van vindt, gaan. Ja. ja, en niet zeggen ze nou. Nee, want dan, anders we. heb je er ja. niks over te vertellen is meer. Ja. <laughs> ja toch? Dus ja. Het, dat is hetzelfde als je niet gaat stemmen, heb je ook niets te vertellen. Oh, ik dacht dan heb je een valse gitaar. <laughs> Zomer of winter, altijd weer ZFM. <laughs> bezig ben vandaag. Nou, ontzettend lief zelf. Het oh, is alsof ik helemaal goed nieuws heb gekregen en helemaal soft en week ben ja. geworden. en helemaal happy camper ben, hè? He? Toch maar goed dat er tissues te van. staan, hè? Wat, wat <laughs> zeg je nou? Toch maar goed dat de tissues er staan, hè? Tissues. Dat doosje je met tissues. hè? He? Nee, dat niet. Ik zeg, weet jij wat horinezen zijn? Wat, wat zijn nu? Weet jij wat horinezen zijn? Mensen die in Hoorn wonen. Ja, heel goed. Die zijn boos op het zwembad. Van uh, het zwembad heette Waterhorn en dat de toegang ineens duurder werd. Ik kwam ook, zag ik voorbij komen. Ik denk Horinees, Ik had ja. het zelf nooit bedacht nou, dat zo hoornes, nee. Die gun ik. Ja. Dat mag niet. Ja. En, en hoe, hoe heet jullie dan? Zandvoorters toch? Zandvoorters. Ja. ja. Ja. En daarom. Ja, de meeste het... zeggen, zeggen zandvoorters. Waarom zand voor deurs. Ik weet, weet ik veel, dat moet je aan hun vragen, de aan de meeste vragen. Aan jullie Aan jullie, aan, aan jullie. Ja. Wij vragen het aan jullie. Nee, niet aan jullie, aan jullie. Oh, wij vragen het aan jullie. Mm -hmm. ja. Is dat goed? Ja. Dat oh, is goed. Ik <laughs> bedoel, bij, bij jullie, de meesten noemen het hoofddorpers. De rest van Nederland zegt: ah, oh, zielig. Ach, <laughs> <Goedie>. <laughs> ja, ja, ja, we krijgen meer vliegtuigen over ons hoofd, hè. Ja. ja, we gaan, ja. Uh, we gaan het toch meemaken. Maar ja, dat ja. had ik ook niet anders verwacht eigenlijk. Nou, Ze zeggen dat je van kerosine kaal wordt, hè Hans? Ja, dat klopt ook. Dat helpt. Ja. En mijn tuin ook. <laughs> je tuin ook? Oh. Ja, wij merken het. Wij merken het. Ze laten af en toe wel eens wat vallen in de tuin. En dan kunnen we zo het spoor volgen in de tuin. Alles wat daar loopt, zeg maar, of uh -huh. gegroeid hebt, is weg. Ja. ja, dat gebeurt echt. Het is zwart. En, uh, ja. ja. En het is toch gezond daar, hoor. Ja. Ja, maar ja... Dus we luisteren niet toch, toch niet aan de mensen. Doen toch maar, wat is belangrijker? Economie of gezondheid? Nou, dan weet je het Economische al. gezondheid. Ja, dat is waar. Ja. Ja, nou, vertel dat verhaal. Want ik, uh, hè? Ik heb Kom, geen, je hebt geen verhaal. Dat verhaal was het verhaal. verhaal. Ja. Monique van der Hoorn die gaat exposeren in Pluspunt. Geen horinees maar horen. Horen uit horen. Ik kan groeien. Vanaf, nee, uit horen, die worden weer anders genoemd. Ja, wij oh, zijn het Monique van Horen. Vanaf 9 april is er weer nieuwe kunsten bewonderen in de ontvangstruimte, van pluspunt in Zandvoort-Noord. Het werken zijn deze keer van kunstenares Monique van Horen en blijven een maandje hangen. Nou, wat okay. jij. Is het, het nieuws? Ma ja, man, het is oh. hartstikke goed nieuws. Oh. En hey, maar, kom, we gaan een dansje doen. doen oh. We. oh. Oh yeah. Aan het ja. te kijken van oh. Nee, Ja, Ik zou jij blij. Ik ja, ben ja, ja, ja, zelf blij, joh. Ja, ik moest er even over nadenken, maar ik kan het me nu voorstellen. een gezellig plaatje. Je moest erover nadenken. Ja, ik, dat, heb je, dat heb je op mijn leeftijd, dat je moet nadenken. Ja. Je moet dat? trouwens altijd nadenken. Ja, dan moet je er weer tegen Britt Dekker zeggen. <laughs> het is trouwens wel slecht, voor, uh, slecht nieuws voor de mensen die dit weekend een uitje naar uh, bloeiend zijpen hadden gepland. Nou wie? Zijpen? Ja, in zijpen. Uh, is dat de opening... bij het veer? Aan <laughs> een de... Jacobenpolder-Zijpen? Daar ergens, ja. oh Ze hadden daar de opening van een bloemenbollenprogramma. Dat wordt nu met een week opgeschroven. Oh, bollen oh. zijn er nog niet uit. Ja, precies. Het is nog... Ja. Um... <laughs> <laughs> Even kijken. Uh, Polder de Zijpen had nu al helemaal vol met bloemen moeten staan. Maar op dit moment is het daar nog veel te groen om gasten te kunnen ontvangen. Dus uh, ja, helaas... Hetzelfde het uh, het eigenlijk dan, met Keukenhof, hè? Het Keukenhof was ja. met Pasen ook een hele, hele trieste zaak. Eigenlijk. Ja, het, ja, het is uh, slopen een beetje achter. Ja. Ja. Komt ook ja, ja, het leek een beetje op uh, gemiddelde gemiddelde of <lacht> Goed, en door? <lacht> toet, toet, toet, toet zei tegen mij, praat smerig. Zeg eens wat vies tegen mij. Zei keuken. Of? Of? Je ken er wel om janken, weet je dat? <lacht> Ja, dat sowieso, ja. Het is alweer zover, ja. ja, ja. Doe maar. Oh jee. Ja, doe maar. Nee, gaan we, we gaan we niet, We gaan niet iets van doe maar doen. Oh. Nee, ik ga het hebben over iemand die in 1970 met een eigen geschreven nummer de Toreador, een talentenjacht in Scheveningen, heeft geworden. Uh, dat werd ook uh, toen op tv uitgezonden. Daardoor is hij in contact gekomen met Pierre Gardner, jawel, en die heeft vervolgens voor hem het nummer, waar we straks naar gaan luisteren, bewerkt. Um, het is een enorme hit geweest. Het kwam in 1971 in de Nederlandse top 40. Uh, dat was in de zomer. Uh, het heeft uh, drie weken op nummer 1 gestaan. En 23 weken in diezelfde top 40. Moet je ja. Dat is best lang. Ja, voor de Nederlandse zanger wel, ja. ja zeker. Ja. We hebben het over Jacques Herp en het nummer is Manuela. Manuela. Well, going back in time with the sound donation is ZFM. Manuela. Zal ik de microfoon open laten staan? Nee, Madenweila. nee. Ik was met haar alleen.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 zo verwacht en reed opeens te hard. Ze lachten nog naar mij, maar toen was het voorbij. Een auto kwam eraan. Het is zo snel vergaan. Wat? Ik vind het, genoeg. Ja, het is, ja, nou, genoeg. Het is maar goed dat ze het allemaal niet horen. <laughs> <laughs> niet om aan te horen. Ja, ja, het het leukste het. wat u uh, tussendoor heeft gemist. Is dat uh, Hans in de, uh, uh, uh, heeft gepuzzeld <laughs> over het woord. Mie, Ketelkamp. Ja, we hadden ja. het over artiesten en toen zei ik, ken je Mie niet? Wie? Mie. Wie is dat dan? Ja, Mie. Ketelkamp. Wie is dat? Die ken ik helemaal niet. En toen schreef ze de top. Ja. En toen zag ik gewoon dat het ja. Mieke Telkap was. Ja, maar dan met een klemtoon ergens ja, anders. Precies. Ja, daar ja. dus stond was langs. wel heel ja, grappig. Ja, maar, maar goed, uh, ik ken ook <laughs> mensen die heel lang hebben gestuurd op, een, op, op het woord bommelding. Ja. Op een wat? Een bommelding. Een bommelding. Ken je dat niet? Een bommelding. Een bommelding? Ja. Nee. Een bommelding. Nee. Groei. <laughs>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 Something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world, and the vision we've lost. I'm an apostrophe. Whatever it takes, imagine dragons. Meeh. Yeah. Yeah. Ja, een beetje alles spannen. Haha, <laughs> ja. <Toch? laughs> ja. Ja. En hebben we nog nieuwtjes, dames en heren? Oh, niet echt vreselijk bijzonder dringende nieuwtjes of zo. Nee, we nee, nou zoeken in Zandvoort wel een kinderburgemeester. Ja, die had ik inderdaad opgeroepen ja. vorige keer. Ja, ja de baas uh, tijdens de Kids Adventure Week. Adventure. Adventure. Adventure. Advent is voor Kerst? Het, het kinder, kinderen In de hey, mei en Kijk, Dat is hem. Hans. Ja. ja. <laughs> ik weet het wel hoor. Ik weet het echt wel hoor. Ja, ja, ja, we In de vakantie van 28 april tot en met 5 mei is het zandwoord weer Kids Adventure. Av av Aventure? Nou weet ik het niet adventure. meer hè? Adventure Adventureweek. Nee, nou, dat is Adventure. adventure. Er staat adventure. Ja. Er staat adventure. Ja. Als je adventure. het dan zo gaat uitspreken. Ja. <laughs> Weer adventure. Dan kids hebben we het ook niet meer over boogie nights, maar dan hebben we het over bogie nights. Bogie Boogie night. ja. <grijg> en we hebben het ook over wababaloe wap, wap, wap, babababemboem. <grijg> maar we gaan nu stil zijn, Boog, want dan gof, kan hij zijn dingetje oh. gewoon voorleggen. Oh ja, sorry. Hans, doe maar. Goed zo. Weet je hoe dit heet? Wit witjes. <laughs> Oké, okay, In de meidvakantie van 28 april tot en met 5 mei... is Zandvoort weer Kinderenavonturenweek. Een week vol activiteiten en avonturen speciaal voor de kinderen. En daarom zoeken wij, tussen kinderen tussen 8 en 12 jaar... die krijgen dan de kans om een week de belangrijkste man of vrouw van het dorp te zijn. En, en, en zo is er een echte doorzitter. Maar was voor ons een belangrijke reden, die hadden we verleden jaar... En dat was namelijk Daisy Schouten. In Zo is het echt een doorzetter. En ook voor de Kids Adventure Week 2018... is Zandvoort Marketing op zoek naar een leuke... en sociale kinderburgemeester. Word jij de nieuwe kinderburgemeester? Heb jij in je en, kei, en lijkt het je leuk om voor één week... de baas van Zandvoort te zijn? Dan kan namelijk onze, onze burgemeester met vakantie. Ja, zeker... Laat het dan weten aan het Zandvoort Marketing. Dan kan via een brief, per mail of info@zandvoortmarketing.nl.nl. Of maak je liever een filmpje waarbij je vertelt waarom jij de kinderburgemeester van Zandvoort moet zijn. Nou, had je. Ja, als je het dan toch over Zandvoort, Zandvoort Marketing hebt, laten zien die zich dan eens afvragen. Want in feite maak je een punt hoor Hans, waarom het Adventure Week heet. Ja. Het is ook geen Adventure Week. Het is Adventure Week. Week. Doe het gewoon in Nederlands, man. Nou, dat dat ik toch? Kinderen, ja. kinderen, ja, ah, we het is hetzelfde als Beach 4. Ja. Ik bedoel, want. Strand. Dus een handschoen ja. met twee vingers. Ja. Die zit er ook niet bij. Strand. Ja. Strand nummer vier. Ja. ja. Goed. Muziek. Ja. Mag ja. ja, ja. je muziek ja. doen? Ja. Doe maar. Ja, ik heb het zo naar mijn zin. Ja, doe maar. Oeh. Ja. Oh. Oh. Oh. ja. Zit er rouw, liefde, me. Primește, verricira. Hallo, hallo. Ik ben een tica, zo, 1000 dollar en 1000 dollar en 1000 Zet je spum, zet je spum, zet mea, zijn eu fericida. Alo, Hallo? Ik ben iarăcht ik. Pika, zo, 10000. En ik ben wonig, maar nu Het was de Rakostea tai. Maar heel gezellig. Heel gezellig. Nou, nou daar hadden we het net over. Ik weet niet wat hij zingt, maar het is heel gezellig. Ja. Ja. Nou, wat ze ook wel gezellig vinden is dat ze eindelijk nu gaan bouwen op de plek oh, waar het oude gemeenschap zou staan. Het is afgelopen. Weet ik? Ja, weet weten ze dat het ineens heeft. Oh, zo, dat hebben ze. Ja. Nee, ja, je wist het gewoon niet. Je lult gewoon een punt aan. Tuurlijk. Ja. Ik ja. kan ja. dat. Ja, nou. Jij, jij in een polsleip. Oh. Oh. Hey, je zit er niet voor iets. ga je geen muziek ja, Nee, nee, nee. Ik en, ja. tot volgende week. Ja, tot volgende week allemaal. Donderdag. Ja.